Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politieke partij Volt zit rond de tafel over Ver Gundogan. Volt wil haar uit de partij zetten na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Vorige maand werd dat ook al geprobeerd, maar de rechter besloot toen dat Gundogan toch weer moest worden opgenomen in de partij. Ze heeft al gezegd dat ze hoe dan ook door wil als Kamerlid, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewit. Niet in de fractie dan als dat niet kan. Dat is nog wel inderdaad steeds haar wens. Maar als ze eruit gezet wordt, dan wil ze wel doorgaan als Kamerlid. Uh, maar dan voor zichzelf. Dus dan zijn er twintig fracties in de Tweede Kamer. En dan zal ze zich afsplitsen. De Russische oppositieleider Navalny is schuldig bevonden aan fraude en het beledigen van een rechter. Zijn straf is nog niet duidelijk, maar er was dertien jaar geëist. Navalny zat al vast en zou over anderhalf jaar vrijkomen, maar dat lijkt er dus niet van te komen. Zelfs zegt hij dat de Russische regering hem wil opsluiten om hem de mond te snoeren. In Zandvoort is vanochtend vroeg een strandtent afgebrand. Hoe dat kwam is niet duidelijk. Kan veel rook vrij, zegt de brandweer. Uh, waarbij wel een gunstige wind was, waardoor de rook uh, richting zee uh, ging. Je kunt zien hierachter staan allemaal flats, dus dat heeft natuurlijk dan direct onze eerste aandacht. Uh, maar die hebben op dit moment geen last van de rook. Niemand raakte gewond, de brand is inmiddels helemaal geblust. En Lizzo heeft een plagiaatzaak buiten de rechtbank afgehandeld. En die draaide om haar hit Truth Hurts. Truth Hurts needed something exciting. Drie songwriters die in een ver verleden een demootje met Lizzo opnamen, zeggen dat zij de melodie en de songtekst daarvan heeft gepakt. zonder de credits te delen. Daar balen de songwriters van. Het is niet over het geld. Het is over de credits. en de verschil van. Right wrong? De zangeres heeft de plagiaatzaak dus geschikt. Wat ze met de songwriters heeft afgesproken is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en in het zuiden kan het zelfs 20 of 21 graden worden. De rest van het land houdt het op een graad of 18. Morgen ook zon en 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Zin, zet Zes over tien, en dan komt de gang binnen met een kopje koffie. En er is Tino met een vierkante gevulde koek. Goedemorgen. We worden wel verwend hier hoor. Hé, hey, krakende zakjes. En wat is dat? Ja, er waren maar twee vierkante gevulde koeken. Dus het is een soort rechthoek geworden. De, de die andere is ook wel, uh, ja, dat ziet er volgens mij uh, oké okay, Moeilijke chocolaachtige toestand. Uh, altijd leuk, altijd leuk. Vulde koeken zaten nog in de oven en. Hey, hoe is zijn. Hoe is het, jongens? Ja, goed. Ik kom net van het strand. Oh, bij de, ik, uh, de brand. Ja, ik ben even bij de brandweer. En hoe is het? Ja, er is helemaal niks aan over van het branden tam Dat is helemaal. Oh, wat sneu. Nou, het, is beetje, het is een beetje, raar. Maar het staat meestal losgebouwd. Toen, toen ja? het strand is van mijn neef Bas. Uh, volgens mij twee jaar geleden uh, in. Daar uh, was ook brand. En toen bleef het bijgebouw staan. Dat is ja. in ieder geval bij Tam Tam ook gebeurd. Dus dat bijgebouw dat staat nog, maar het hoofdgebouw is echt helemaal weg. Dus is de ja. technische recherche aan het kijken. Okay. Even uh, voor, de, voor de luisteraars. Er is uh, vannacht brand geweest in Strand en Tam. -Tam. Uh, dat is bij het hè, daar tegenover. Uh, ja, het uh, is, ja. zeg maar, uh, uh, wat, wat, ik weet niet eens welk nummer het is. Dus ja. eigenlijk is het oude, want ik stond even met Jules Fransen te praten. En natuurlijk veel zand wordt uitgelopen om te kijken. Uh, thank you. Ja, zoetje erin. Ra roer met je vinger. <laughs> um, en dat is de oude, ja. dat is eigenlijk de, de, de, de stand is van Tamtam. -tam was de oudste strand van het dorp, 60 jaar oud. Echt waar? Ja, dat is de, dat is de oude Nautiek. Die is nog van de ouders van, ja, ja, ja, van ja. Fransen geweest. Ah, Oké. Okay. Uh, maar goed, het is, ja, het kijk, ja. Het Lijf, vlak voor de een... opening. Deze, de, het zou allemaal gebeuren deze week met zon gezond. ah, wat en gezondheid. Ja, is uh, dramatisch. Meestal is het een. een daarom is het nu Ze mogen er niet meer bij. Nee, nee. Het is afgezet, dus ja, het is dramatisch. En dan, ja. uh, maar goed, uh, de hoop is natuurlijk dat ze snel uh, een, uh, een tijdelijke tent zouden kunnen vinden. Dat is natuurlijk ja. als, uh, als je strandtent, als je weg is. Ik weet bij Bas uh, uh, destijds, die kon de oude tent van Corendon op zijn plek zetten, even ja. tijdelijk. Terwijl er een tent voor hem gemaakt is. Hij heeft nu eigenlijk een nieuwe tent toe, Waarmee het seizoen werd gered. Je zei zeggen net dat, dat er zeker meneer Paap heeft ergens nog een hele tent in de schuur staan. Misschien dat is een oplossing. <laughs> in maar, de schuur? Dus. Ja, nee, dat is ja. nou, groot. Ja. Dat is groot maar er, ja. is, er zijn nog mensen die gewoon een complete strand hebben staan... die je ja. even kunnen overnemen. Ik zal het even kijken vanmiddag. Heb jij nog wat in de schuur liggen? Volgens mij heb ik uh, tegen Een Ja. Ik denk het wel. Dat is <laughs> ja. dus leenpaap. Ja, ik weet niet welke paap. Ja, dat is dus een wel leenpaap. Ik, ik heb geen idee. Maar iemand Die hebben de grootste, uh, grootste Maar ja, het is oppach. natuurlijk uh, dramatisch. Want, uh, weet ik niet. En Ger, nou. jij bent terug. Ik ben terug, jongens. Ik, uh, ik had weer een, een, een soort van uh, corona me. Nee, je In mijn omi, nee of... ik heb corona nee. gehad. Voor de tweede keer. Oh ja, ja, je hebt na de Delta variant er even Omicronetje. Ik denk over. er nog een Omicronetje eroverheen. Was het echt OMI of COVID-19? Uh, ja, OMI, denk ik. ik oh, denk nee, een omi. Maar er is al een BA plus variant weer. Hè. Dus uh, je kunt hem ook... Dat, dat is ja, ik zal hem nog een keer krijgen. En met jouw mazzel? God alle mensen zeg. Je wordt ja, er wel een beetje lach van. Van dat corona. Ja, er zijn nu weer meer dan 2000 mensen maar uiteindelijk is het nu gewoon, uh, we zijn uh, endemisch en niet pandemisch. Dus het is, uh, ja. ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk, als je het zo krijgt, is het gewoon een hele forse griep. Maar ja, ik heb geen koorts. Maar de griep is er ook overheen, hè? Want, de is er ook overheen. Mijn dochter en mijn zoon hadden de afgelopen week gewoon griep erover. Ook nog. Een ja, ouderwetse influenza, influenza, influenza, had je eroverheen, ja. die was ja, dat natuurlijk dat die tijd weggebleven, want uh, we waren allemaal zo voorzichtig met elkaar, nou ja. Ja, jongens. Maar het Er zijn andere oh. dingen in het oosten die hier belangrijk zijn. gaan we het ook niet over hebben. Maar nee. Uh, nee, dus het is. Uh, iets vrolijks. Bij elkaar iets vrolijks. Zullen we een plaatje draaien? Zullen we iets vrolijks opzetten? Ja. ja ik denk. Heb gewoon, jij uh, iets uh, klaarstaan? Nou, is de paus katholiek? Oh. Vast wel. oké. Lekker bakje hier, Frank. Moet je hem wel openzetten, ja, ja, ja, ja, ik denk dat je met mij staat. een beetje laf. je moet even het glas van jou. Machine even aanzetten. Ja. Ah, ik hoor kijk, die meeuw. Hé, ah, ja. uh. Hey Bruno. Hoor. <coughs> oh. Allemaal. Ja, ja, bij Bruce Willis. Ja. Nou zo. Zo, ik zeg... Uh, even. Even. Vorige de week de uh, zat ik even, zoals wel vaker voorkomt, naar wat uh, journaalbeelden te kijken. Ja. En toen uh, zag ik daar het uh, torso van een, uh, een reanimatiepop. Nee. En het verhaal daarachter was dat... Uh, Harry. Uh, ja. Die werd altijd Harry genoemd. Ja. Ik had een zo'n cursus gehad. Daar. Ja. <laughs> maar nou ja. ging het verhaal, dus waarom vrouwen, ik weet dat het zo is, maar zullen ze hebben uitgezocht minder snel gereanimeerd worden dan mannen. Maar het komt dus... en ik dacht, nou, het gaat weer helemaal... de genderdiversiteit ook shit op. Maar dat was het niet. Het was dus gewoon dat je als man... de nodige reserves hebt als jij een vrouw zou... Je moet bij de plekst... Ja, precies. dat toevallig. De, op het moment dat je gaat reanimeren... moet je bij een man op de deze. borst drukken. Maar bij een vrouw moet je dus drukken tussen de borsten. Ja. Ja. En dat is, dat is best uh, intiem, zou ik maar zeggen. En ja. dat is precies wat je zegt. Dat is de reden... Uh, al, die, al die poppen zijn tussen haast tekenen neutraal. Ik heb ook ja. zo'n cursus gehad. Weet je wel, reanimatie moet je drukken. En uh, hoef je hoeft ook tegenwoordig geen mond mond meer te geven. Dat doen ze ook niet meer. Is oh, is dat zo? Ja, dat is nee, nieuw. Dat? Dat, ja, vroeger leerde ik dat je mond op mond uh, vijf okay. Ja, zoveel keer drukken en zoveel, uh, Maar uh, de gewone ambulance personeel geeft geen mond mond meer. Er is wel zo'n ding erbij. Maar in principe is hartmassage moet genoeg zijn als iemand een cardiac arrest geeft. Okay. Maar omdat inderdaad uh, uh, uh, gereserveerd ze hebben uitgerekend dat 15% minder vrouwen worden gered. A, zijn de, uh, de... wat er gebeurt als een vrouw een hartafval krijgt... is dat anders dan bij een man. Man krijgt tintelingen in zijn armen. Hè? Vrouwen hebben andere symptomen, dat dus is één. Het moeilijker, te... moeilijker, moeilijker te signaleren, Precies. een hartafval bij een vrouw. En inderdaad, omdat vrouwen borsten hebben, durven mensen gewoon niet. Want je moet precies tussen iemands borsten drukken. Ja. En dat is best intiem. Dat denk ja, wat de fuck, weet je, dat ga ik echt niet doen. Ja. En daarom hebben ze nu inderdaad poppen ontworpen met borsten. Zodat uh, als je zo'n cursus hebt, dat je ook weet hoe het is om, ja. uh, om tussen borsten van vrouwen uh, een hartmassage te geven. Wordt er ja. ook nog een uh, D-cup een, een, een of een G-cup? Nee, nee, ik, uh... ik heb zo'n foto <laughs> gezien, dat is gewoon keurig ja. uh, C-cupie. Zeker. Corona-C, ja, ja. dus dat is op zich wel een C. Dat is logisch. Ja, ja dat is antwoord, hè? Ja. Logisch. Maar iemand heeft er, dus, iemand is er jaren mee bezig geweest om, nee. uh, om, om zo'n reddingspop met, met borsten te, te krijgen. Omdat die natuurlijk zag dat het uh, niet. Uh... Ja, maar het is natuurlijk allemaal. Uh, dit, oh, het mag niet. En, uh, en uh, nou, dan laat je nou ja, lekker, iemand, dacht... lijkt er lekker iemand doodgaan. Omdat, uh, omdat je niet. Uh, nou ja, nee, ik ga er maar niet aan ja. zitten. Want uh, voordat ik nou ja. weet heb ik het gedaan. Maar sterker nog. Uh, als je gaat kijken, ik wil wij hebben natuurlijk niet uh, dat genoeg als in Amerika. In Amerika durven mensen het bijna niet te doen, omdat je ook nog vervolgd kunt worden. Hè? Ja, ja. Ook nog. Ja, nou, op het moment dat jij, als, als, als jij stel, god hoe dat nou wat gebeurt op straat. En ik leg je de stabiele zijligging en uh, ik maak je tong vrij en weet je wel wat. Dan, en er gebeurt iets met jou en dan, dan zeg je, ja god, goed geprobeerd, uh, weet je wel, het is jammer niet gelukt. Ja. In Amerika kan je ook nog gewoon een advocaat achter je kont aankrijgen. Ja. Omdat je, omdat je ja. aan die persoon bent geweest. Dat is ja. echt. Dus daarom lopen ze... Probeer maar probeer niet in New York een hartafval te krijgen. Ze lopen gewoon over je heen hoor. Ja. Bizar, hè? Ja, een derde ja. van alle advocaten wereldwijd woont in, in de Verenigde Staten. Ja, ja een derde. Ja. Ja, ja. ja. Dus daar weet je wel ja. genoeg natuurlijk. Maar dat is toch de beroemde verhaal? <coughs> <coughs> <ja, coughs> pardon. Als je wordt aangereden door een auto of als er iets aan de hand is, je ligt niet ziek, dan word je wakker. En het eerste wat je ziet, dat is niet je, je moeder of je vader of je broertje. Nee, dus je wilt u je je je hier even tekenen? Dan staat er een advocaat met een kaartje, weet je. Als je ja. wilt zoeken. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Normaal. ja. Maar ja, die kant gaan we natuurlijk uh, hier ook op. Langzaam maar zeker. Nou ja. Ah, ja, er zijn. Uits ik weet, van mij heb ik ooit verteld van, van mijn, mijn stiefvader, die, die sloopte ooit een Nederlandse bank. Uh, daar stond ooit de, de RAI, de oude Halle in Amsterdam, ja. waar nu de Nederlandse ja. bank zit. <coughs> Nasakade. En hij sloopte dat, dat was zijn uit een slopersbedrijf. En toen viel er een klein steentje van boven naar beneden, tijdens het slopen door de netten heen. En dat raakte via de grond een, een dame. Ik praat nu over 40 jaar geleden. En die vrouw die had een gaatje in de panty, een blauwe plek. Nee. En, nou ja, precies, nou, dus, die, dus toen moest mijn ziekvader dus uh, voor de rechter komen. Want hij had uh, weet ik veel, was heel lang geleden. Ik over. Toen moest hij betalen, dat is geen verhaal. Hij moest betalen uh, een kapotte panty. 1 gulden 98, zou ik maar zeggen. Ja. Een blauwe plek was in het ziekenhuis, weet ik veel. Dat was 15 euro of 15 gulden. <laughs> Gemiste balletlessen, 6 keer uh, 4 gulden. Ja? Dus alles bij elkaar 50 gulden. Toen ja, en toen kwam het. Drie weken gemiste levensvreugd. En dat was vijf tientjes per dag. Dus hij moest aan, aan, aan kosten die ze had uitgegeven. maar hij moest betalen iets van, ik zeg maar wat, duizend gulden. voor zes weken gemiste levensvreugd. Toen al. Ja. Wat is gemiste levensvreugd? Je hebt een blauwe plek en je kan niet naar ballet les. Nou, ja. Ja. Maar was het. Echt niet... waar, hè? Ja, nee, nee. Ik dat was, was het toen was al dat onmiddellijk is echt Amerikaans ja. toestand. Ja, toen inderdaad. Onvoorstelbaar. Blijf, maar was het goede advocaat. Was het, was het niet Waarschijnlijk wel, ja. Was het niet het bedrijf dat daarop werd aangesproken? Of? Ja, natuurlijk. Omdat ze ja. dachten eens geld te halen. Ik ja, ja, ja, ja. Ga ja. Maar luister, als dat zo ja. gaat... Ik kan ook wel... Hoe lang zit ik hier nu? Ruim een jaar? Als ik gemiste levensverver elke dinsdag ja. ga... Krijg je krijgen jullie ook een vetbonnetje van me. Het <kwijls> ja. Ja, is voor niemand leuk dit. Ja. Wat denk je wat, wat jij krijgt? Ja, ik, kunnen we het niet wegstrepen, Ger? Ja, <laughs> inderdaad. Want jij vertelt nu dit verhaal. Ik heb het alles... In je eerder verteld, ongetwijfeld. Die auto die je kocht in Amerika, ongezien, maar wel aan de hand van een keiharde advertentie, mint condition en dit en dat. En die kwam in Nederland aan. Nou, ik had de allereerste auto die ik in een de container laat. Durf eruit. Ja, ik deed een, die containerdeur een stukje open. Ik zag het al. denk, shit. Maar goed, dan heb ik die vent ook uh, een soort van bedreigd op een ja, nette manier. Gewoon even, even zo. So I'm gonna make you. Maar ja, door, ik uh, dacht, nou ja, ik kan. Uh, niets krijgen. Aan het einde van mijn Portugese vakantie kwam ik thuis... lag er wel een order op de bus. En dan nice. 2200 dollar. Meen je dat ja. Dan? Ja. Dus ik, ja. dan, dan? Heb die je gewoon al alles terugbetaald? betaald? Nee, nee, want die auto was veel duurder. Ik ging natuurlijk even goed het schip in. Ja. Maar uh, wat het uh, punt was, ik had een, een eerder een auto gekocht van een advocaat in Massachusetts. Die had ik gebeld. Ik ah, zei, oh, die deed één telefoontje. En dan worden uh, ze bang. Oh, oh, ik ja, ja, ja. Zit, ik, nee, nee, ik zit uh, altijd te kijken naar jullie Amerikaanse politie-series van No Cure No Pay-advocatuur. En dat soort dingen. Ach, oh, moesten moest hij lachen. Ja, contingency fee case noemen we dat. Oké. Okay. Ik zeg, nou, dit is het geval. Ik heb een advertentie van Hemmings, mint condition. Iemand adverteert dat, maar ik krijg het survey report van Hemmings. Hemmings is het blad, hè? ja. ja. Ik krijg het surveerrapport van de trucker die om de auto is heen gelopen met zijn opengevouwen autotje alle krasjes en deukjes aan. Want die ook in de kamer. Oh ja, als je er meteen in gaat, moet je laten zien hoe goed die is. Ja, die ja. trucker die wil ook zijn handen niet branden. Net als ik... met een huurauto. Moet je laten ja. zien is dat al een krasje? Ja, nou, dat er. idee. Ik zeg maar, heb ik dan een zaak? En toen moest hij lachen. Hij zegt nou ja. Hij zegt zoals jij het vertelt. En ik geloof je, als je die papieren hebt, zwart op wit. Hij zegt heb je zeker een zaak. Maar ga even kijken waar die man woont. Hij zegt woont hij nou uh, in een miljonairsbuurt met wat Ferrari's in de tuin, wat paardjes, wat een tennisbaantje. Hij zegt, dan gaan we ervoor. Hij zegt, dat kan ik niet doen. Ik zit in Massachusetts, maar ik heb wel iemand in de staat Illinois... Die dat kan kijken Ja, maar hou er rekening mee. Zo'n zaak kost voor ons, los van jouw claim... Want je vrouw is boos, je bent te geld aan de auto kwijt... Je kan niet meer werken, je zit helemaal in de stress. Kost het voor ons 150.000 dollar? Huh? Om die zaak in gang te zetten. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. En dan jouw claim erbij van een paar ton... Dus we zeggen, ga eerst kijken waar die man woont. Pfft. <laughs> dus uh, Ik had een collega, die ging toevallig elke dag door het buurtje naar zijn werk. Dus die heb ik gebeld. Ik zei, kijk jij eens even. Nou, hij kwam terug Twee auto's voor de deur, zwembad. Hij zegt, nou, het is wel een gegoede uh, buurt. Maar uh, hij uh, zit er wel warm. Maar het is zeker geen miljonair. Hij zegt, dus ik heb die advocaat weer gebeld. Hij zegt, uh, Frank, don't do it. You wind up in a snake pit. Okay. Dus, uh, maar want dat is ook het verhaal met die vrouw bij McDonald's. De mond verbrandt aan hete koffie. Omdat het McDonald's is, dat is een groot... Conglomeraat is die aan te pakken. Koop alles af. En een privépersoon ja. ook wel, maar dan moet hij wel wat centjes hebben. Dus nou, zo, hmm. over advocatuur. Over McDonald's gesproken. Ik was een keer met uh, Erik de Zwart en nog wat mensen. gingen, ging ook naar McDonald's. En die, uh, die, die neemt het appelgebakje. Appel Ken je die appelgebakje? Ja, die zijn heel heet van binnen. Nou, niet een beetje. Maar je hele. Het is een beetje in een hele blip was van brand. <laughs> nou, ja kun zo, Zo'n blaar erop. In Amerika kan je daar dus je zakken mee doen. En bij hem is dat altijd leuk natuurlijk. Sowieso, als iemand een zwart uh, iets een ja, zwart heeft en ja, wordt wel. het leuk. Ja, eens. eens, nu, al, nu, al, uh, ja. nu is al leuk. Zullen we hey, nog een mopje uh, ja, doe uh, doen? Uh, doe hem op je muziek. Hoe is het jou? Ik wacht gewoon ga je op. Ga je afvatten? Ja, ja, ja. ge nee, ge Gerne. Uh, oh, echt? Dek komt uit. Dit komt bij Oh, dit is, een oh, is wel jongens, lekker, jongens. Lekkere muziek. Dit komt bij Geer vandaan. En dan is er altijd de vraag: is het een hit geweest? Ik denk het wel. <laughs> dit is wel een hit geweest, Jilin. Ja, Wat een vrolijkheid. Ja, hoor. Jullie weten alles van, uh, van voetbal, hè? Ja. Uh, nou, uh, ik denk iets meer dan uh, Ger en Frank. Oh, toch, heel goed. Ja. Um, weten jullie wie Cristiano Ronaldo is? De ja. Hij -Vassel. ja. speelt nu bij Manchester. Oké. Okay. Jullie hebben geen idee, hè, boys? Nee, dat weet maar, ze Richard... niet. Ja, ik heb de naam wel eens gehoord, maar verder okay. weet ik niet. Oké. Cristiano is ongeveer de beste voetballer ter wereld. Het toch dan? ook het rijkst, of zo? Ja, dat is Jan Krijer van deze tijd, zou ik maar zeggen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld. Uh, je hebt uh, misschien ben je er wel eens geweest. Als je op bepaalde plekken op de wereld bent, staan er standbeelden. En dan moet je even aankomen voor geluk. Zo heb je bijvoorbeeld in Rome, bij het Sint-Pietersbeeld. Daar moet je over wrijven, want dan worden je gebeden verhoord. En als je naar Verona gaat in Italië, dan heb je het beeld van Julia, van Romeo en Julia. En die moet je, dat mag daar dan wel, over haar borst wrijven. Oeh. En dan word je gelukkig in de liefde. En als je in Washington over het beeld van Abraham Lincoln... de oude president over zijn neus schrijft, dan krijg je geluk. Dus zo zijn er een aantal van die dingen. Nou heeft Cristiano Ronaldo, die voetballer... er staat een standbeeld van hem in Funchal in Portugal. En die man, uh, zijn ballen gaan er bijna af. Hallo, bent u dan? nog? Oh. Ik ben neem me aan dat ja, het ja, nee gegeven. Ja, yeah. ja, wat is het nou? Als mensen naar nou dat standbeeld... Uh, Zo'n koperen standbeeld van die voetballer staat daar... weet je wel. een voetbalshirtje enzovoort. En er zijn mensen die zijn over zijn ballen gaan wrijven... in zijn kruis, ja. omdat ze dachten dat, dat, dat ze daar... weet ik veel waarom, geluk, beter ja. voetballer van worden. En wat er dan dat gebeurt... Misschien ook is een harde leuning. Ja, de, en wat er dan, dan gebeurt als mensen over iets beginnen te wrijven... dan is dat beeld is dof... en het enige wat glimt, dat zijn die gozerse ballen. Ja. Dus iedereen die langskomt komt bij dat beeld... wat ga je dan doen? Ja. Automatisch, dus Heel? wat er nu gebeurt... is dat die man het kruis van het beeld van Cristiano Ronaldo... in Portugal... Het begint een beetje af te zwakken... omdat iedereen over zijn ballen begint te, te poetsen. <laughs> voor geluk. Ja, dat vind ik echt niet. Een... Ja, maar... <laughs> het, is het is toch nee? <laughs> ja. het, het is wel, een is Nooit de bedoeling geweest. En dan gaan we ouder te komen. Mensen zijn natuurlijk, mensen natuurlijk dieren. Oh, je moet je zeker verheven. Nou, doe ik het ook maar. <laughs> maar goed, Cristiano Ronaldo is altijd goed geweest... in het balletje hoog houden. Dus... Huh? Uh... Hé, hey, dat is een woordspeling, jongens. Ja, ja. Dat is een hele leuke jongens, woordspeling. Jongens, horen we dat. Dan kost je gevulde koek volgende week. Ja. De woordspeling van Jaap. <laughs> Kunnen we daar een rubriekje van maken? <laughs> ja. ja. Ik ben niet altijd scherp. Dus... Uh, Jaap is niet altijd scherp. Nee, is dus dat. Uh, dus zo. Ja? Uh, Moeten we het hebben over via Play of wachten we even uh, dat... met, uh, tot Hans. Uh, nou, het, nou het, dan we, dan we dan kunnen we wel even een aanzetje geven. Ja, dan ga ik hem nu bellen. Niet alles voor. Want het is maar... helemaal. Uh, nou, ja, het ik is... ga me er wel even bijwerken. Ik begrijp daar niets van. Ik maar begrijp ik snap het wel. Ik, ik, ik, ik begrijp het. Nee. Zijn, het, maar is, zijn Olaf en Jack te duur? of, of uh, nee, Is het anders aan de hand? Ja, ongetwijfeld. Het is een vriendjesverhaal. Uh, Ook. Maar en? Nou, kijk, A wilden ze het anders. Regelen. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk volgens mij ooit wel met Doornbos gesproken. En Doornbos die wilde volgens mij uh, Rob Kampers niet loslaten. Ja, dat is niet helemaal waar. Uh, Oké, okay. vertel dan hoe het zit. Ro Robert Doornbos is gevraagd. Ja. En toen heeft hij, uh, althans voor, voor een afspraak. Toen heeft hij, uh, is hij daar naartoe gegaan. En zei nou je mag uh, regelmatig aanschrijven. Want wij oh, hebben, al, was... uh, We hebben al mensen. Wij hebben al mensen. Want uh, toen was Guido al gevraagd. Die was die, Christian Albers, bedoel je? Christian Albers, Guido van der Garde ook. Oké. Okay. Dus het, het is alternerend, doen ze het. Ja. Oh, dat wist ik niet. Guido heeft uh, uh, de, dit weekend gegeven, geloof ik. En zien uh, oh, okay. niet. En Guido die geeft nog redelijk, maar die. Ja. Kent, en Albers is echt een pannenkoek. Ja, dat is echt een Idioot. En Coronel weet het altijd beter. Coronel is verschrikkelijk, een moeilijk, vreselijk. En daarom was, well, kijk, uiteindelijk weet, uh, het is de kennis van Robert Dormbos veel, malen zeker. groter dan ja, die van Coronel. Ja. Hij heeft, heeft één keer in een, in, een, in een minardi gezeten. Ja. Dat was het. Maar wij ook. Arrows. En ik ook. En je twee <laughs> <Ja>. achterin. <laughs> dus... Nee, maar het, Kijk, wat zij wilden... en dat snap ik, dat Fireplay wilde gewoon iets anders. Uh, die vonden het waarschijnlijk allemaal iets te popi... en iets te nationalistisch wat er gebeurde. Kijk, Olaf is natuurlijk toch een Jack van Gelden achter. Wat je nu ziet is dat die app... Van uh, Formule 1. Die is ontploft. Die is ontploft, Omdat iedereen. wat je vroeger met voetbal deed. Ja. inderdaad. dan zet je het beeld op televisie. aan het commentaar van de radio. van Jack van Gelder erbij. Dus zelfs, je kunt het zelfs sync leggen nu. Dus je ja. kunt naar de Formule 1 kijken. op via Play. en dan kun je het commentaar van Olaf Mol erbij aanzetten. wat heel veel mensen ook gedaan hebben. Maar er zijn voor mij twee dingen. A. het is ook gewoon gewenning. want ik vind het commentaar. een beetje droog. Maar het is niet heel. Iedereen maakt het heel slecht. Maar het is een beetje hetzelfde dat je gewend bent. Toen Mart Smees, die heeft 35 jaar de Tour de France gedaan. en op een gegeven moment ging Maarten de Krooë doen. toen was het ook de eerste keer met de Tour de France. Ik is het niet zo, ik ik ga me helemaal Mart Smees. Het is ook de gewenning. Ja. Ja. Weet, weet je waar het probleem ligt? Het probleem ligt in, het, in de frequentie van de stemmen van die twee gasten. Ja, ze, ze die zijn ze precies hetzelfde. Dus je hoort niet het verschil Eens? wie wie is. Wat het heel uh, uh, lastig maakt om naar te luisteren. En die frequentie is ook redelijk irritant. Weet ja, je wel? Uh, Olaf, zes heeft, zes Olaf zes heeft een vol. hele mooie stem. Ja, eens. Maar, ik, maar wat het is. Ik het vond grappig, ik had het met mijn vrouw even over. Mijn vrouw is alles behalve een Formule 1 fan. En die zei... En dat, vond ik wel, dat had ze wel raak. Maar dat is waarschijnlijk ook de, de, wat, waar het om gaat. Kijk wat je ziet gebeuren is dat in plaats van Jack Ploy staat er nu Mika Hakkinen en David Coulthard. Dat vind ik wel een En Wat ik dan weer jammer vind... is dat ze geen 30 seconden vertraging doen... zodat ze het kunnen vertalen. 9 van de 10 mensen die naar Formule 1 kijken... die spreken niet zo echt briljant Engels. En die denken, die nou? En die vinden het ook niet leuk. Dus ze hadden gewoon 30 seconden vertraging kunnen ze doen. En dan kun je het vertalen ook. Maar dat zal dan een kostenplaatje zijn. Maar mijn vrouw zegt als Olaf Mol het doet en ik kan formule, vind ik het zelfs leuk. Ja. Hij maakt het natuurlijk ja, toegankelijk. Zeker. En, en nu is het allemaal best wel heel technisch... en ja. helemaal, weet je wel, uh, sandbagging, ja. warporishing. Ja. Nee, en, en, dat uh, klopt. <coughs> maar het is ook een, een, een soort van... Uh, uh, de informatie die die gasten geven is... is uh, weet je wel, ze, ze, je merkt nu... en misschien is dat alleen maar in het begin dat ze dat doen... je merkt dat ze heel erg moeten... Weet je ze, nou, ze moeten zich en laten ze zien. Hè? blazen maar door. En, en, uh, en je weet niet wie er praat. Of uh, uh, Kees of Arie. Ja. En, en uh, ze zijn natuurlijk totaal onbekend. Ze dan nou, ze, zijn, ze zijn wel goed, want ze hebben al eerder... bij Eurosport RTL7 Nels van Valkenburg heeft bij RTL ja, 7 precies, de commentaar. Het, is, in, het zijn geen idioten. Alleen wat er wel gebeurt, wat je, wat je altijd ziet... Ga jij maar eens wat, wat ik net zeg. Ga jij maar eens het, het schaatscommentaar... van Marts weet te overnemen na 30 jaar. Of ja. Ja. Ja. Je, je, je stapt in de schoenen van iemand... Waar we allemaal aan gewend zijn. Dus ik zeg alleen maar, ja, geef, ik vind het ook niet helemaal top nog. Nee. Maar ik zou het gewoon even twee, drie weken geven. En dan kun je daarna altijd nog opzeggen. Nee. En op water. waterkomen. Jawel, maar uiteindelijk... Die stemmen van die gasten worden niet anders. Nee, waarschijnlijk niet. Daar ligt het probleem. Goed. Het is, het is, um, dat maakt het heel uh, saai. Hans, Hans, Hans. Hans, nou, is, Hans vond het oude heel Oude wat gebeurt er allemaal het op top. sportgebied? Ja, Hans. Goeiemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen. Hand. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen Hans. Nou, jullie hebben genoten hè, van het uh, commentaar. Briljant. <lacht> nou, ik, moet, ik kan het alleen maar zeggen... Het was verschrikkelijk. Het <lacht> <lacht> <lacht> is me enorm zitten erger. Wat een geplaatst, hè, wat een, een non-informatie. Ja. Uh, ik bedoel... Um, um, uh, er werd nog eens gezegd wanneer uh, met bepaalde ze binnen zouden moeten komen in, uh, hey, we, om bonden te wisselen. Nou, daar hadden ze helemaal geen kaart van gegeten. want was een miste bepaalde dingen. Het was... Dat daarnet... werd emotioneel hè, Hans? Nee, maar ik <lacht> niet. Ja. En ik, ik heb geprobeerd hoor, Olaf uh, Mogen op de Grand Prix Radio. Kun je dat doen, hè? inderdaad. Ja. Een commentaar van hem. Ja, ik kwam er niet door. Ik kwam er dus ook niet door, nee. Helemaal niet, nee. nee de... Ik ben wel blij om alles erbij zijn, want Ali, Ali kan het wel. Vroeger had je natuurlijk Olli en Ali. Ja, inderdaad, Ali begrijpt het al. Ali snapt het. Dat heb ik ook dat commentaar uitgezet. Ik ben er helemaal gek van, man. Al die gasten die zo nodig allerlei non-informatie moeten spuien. Nou ja, goed. Ik zal er mee... Hans, ga je dan zelf commentaar geven? Het is wat circuit van Saudi-Arabië. In die tweede bocht waar dat. Ja, Saudi-Arabië wordt was. Daar hebben ze net 83 mensen gefuseerd die wat gedaan hadden, een beetje raar los. Als er maar geen baancommissaris tussen zaten. Nee, nee. <laughs> Sorry, nee. dat was een nee. slechte grap. excuseer. Hé hey, jongens, we moeten misschien toch een, een standbeeld oprichten... of voor Max Verstappen of voor de Red Bull, want dat gaat niet goed, hè? Nee, hè? Uh, nee, dan kunnen de mensen over die banden wrijven van de... Van de, van de over de ballen van Max. Of, ja, de ballen van Max. de ballen van Max, dat ook kunnen inderdaad. Maar nou ja, misschien als ze dan een beetje geluk hebben, want dat was natuurlijk helemaal niks, hè? De LRE is niet uh, voor Red Bull. Ja, en, en wat er nou aan de hand was, dat, dat, dat, dat is ook een soort sandbagging. hè? De, daar willen ze niet echt uh, laten weten wat er nou precies gebeurd is. Ze hadden toch een kapotte brandstofpomp in het begin. Dat was niet nou, dat, zo? Hè? De, nou ja, goed, dat, dat kan natuurlijk, hè? Ik bedoel, maar heel merkwaardig dat ze dat uh, bij de, bijna in dezelfde ronde krijgen. Dat, ja. is, dat is wel raar. Uh, daar moet ik uh, uh, onze vriend kolonel uh, gelijk in geven. Want die had het erover. En ik denk dat het misschien zelfs zwaar is. Dat ze erbij dat benzine aan boord hadden. Hm. Wa wa waardoor ze daardoor de, de, de racing hebben kunnen ja. eindigen. Dat kan ook. Maar, hadden ja. ze maar bij jullie bestrijden moeten denken, Dan staat hij gewoon vol, nokkie. Ja, vol, ja. We ja, dus, nou, <laughs> worden naar beneden gegaan. Dus is uh, wel natuurlijk. Hè. Maar ja. Eh, kijk, eh, eh, ze zullen het nooit en nooit en nooit toegeven natuurlijk... dat ze te weinig zien is een grote fout... dat zullen ze nooit doen, maar... Eh, ja, god, eh, ze kwamen ook wel gewoon tekort hoor... op Ferrari, dat is duidelijk, want... Eh, ja, ze konden er niet echt overheen of... of, of en nu mislukte. Of wegrijden. De, de, niet voor niks uh, zat de grote man van Red Bull... Uh, Edwin Nui... Eh, de, de man die de wagen uh, gemaakt heeft bij, bij Red Bull... Die stond op een gegeven moment gewoon vijf minuten te kijken bij de bij die Ferrari's. Wat ik kon, kon vinden. En, dus, en, maar dat is een groot compliment voor Ferrari hoor. Ja, ja maar die auto is ook nagelnieuw, hè? Ja, klopt. En ze hebben natuurlijk, uh, ik denk toch wel iets meer uh, tijd erin gestoken om die wagen goed te maken. Ik bedoel, die, die Benotti, de, de man van uh, de baas van de Ferrari, die, die was vorig jaar, is hij een paar keer niet geweest. Bij die laatste races. om gewoon in Italië. Zeg maar, het voortouw te nemen. Ja. om die nieuwe wagen goed te krijgen. Ja, ja, die hebben natuurlijk al het verlies genomen. voor Gezoen. So, die zijn nog gaan ja. investeren. in een nieuwe auto. voordat de allemaal ja, begonnen. Ja. ja, inderdaad. Ja. En, en Daar had uh, de Red Bull. eigenlijk helemaal geen tijd voor. Die waren natuurlijk. bezig met die wagen. van verstappen. Uh, om die. Uh, als wereldkampioen te krijgen. Dus daar nou, misschien heeft dat er ook mee te maken. Maar goed. Ze zaten er niet heel ver vanaf hoor. Dus maar het waren 300 motoren die stopten, hè? Alle drie. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook wel opvallend, inderdaad. Dat is ook opvallend. En, uh, nou ja, ze zaten er redelijk dichtbij, Red Bull. Dus uh, we gaan zien wat het Komt in. Komt wel goed hoor. Uh, zou hier aan weer, weer borten, hè? Nou, Mercedes vond het allemaal wel mooi. Die, die kwamen trouwens behoorlijk tekort. kort. En op een gegeven moment uh, lag. <laughs> Ik vond het uh, toch wel lachen. Dat die weer als derde. Hey, alweer, ja, wel weer. Ja, het is wel weer knap. Lacht 40, die lag 40 seconden achter, hè? Voordat ja. die uh, wagen in de baan kwam. Dus uh, dat is ook niet uh, goed, natuurlijk. En toen hebben ze nog een, een, een tweeter uitgegooid, uh, toen die twee Red Bulls eruit vlogen. Uh, ze. Uh, you, you love to see it. Heel een hele korte tweet, maar dat ging dus over die Red Bull-wagens. Ja, daar zijn dus uh, 109.000 likes op gekomen, he. dat was een Twitterbericht. Het uh, is uh, bijna 7.000 keer retweet. En uh, 3200 opmerkingen stonden eronder. En die waren voornamelijk van de uh, van Red Bull-aanhangers. Uh, Want uh, uh, ze vonden het belachelijk dat Mercedes het had gedaan. En, uh, nou ja, goed. Dus uh, de, de, de, de FUS is weer uh, lekker bezig, allemaal. Uh, wat we nog meer zagen is McLaren, uh, dramatisch uh, start. Nou nou. Uh, ja, die, uh, ja uh, Richard en Norris zaten er helemaal niet bij. 14 en 15 is dus natuurlijk helemaal niks. Uh, ze hadden wel de snelste bandenwissel, 2,31 seconden. Maar dat zal oh, ze waarschijnlijk wordt uh, zijn. Hartstikke leuk. Voor. Ik krijg je een sticker? Ja, daar krijg je stickers hiervoor. Dan. Ja, weer sticker. Uh, uh, maar goed, uh, daar hebben ze natuurlijk helemaal niks aan. En uh, ja, Norris heeft laten weten dat misschien het hele seizoen... ...zal duren voordat ze er een klein beetje bij komen. Dus, uh, maar aan de andere kant, de ene kant heb je verliezers, de andere kant heb je de winnaars. Ja. Wie waren de winnaars? Haas. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, briljant die Magnus Ja, vijfde horen. Het hadden vorig van de vorige jaar nul punten ah. En uh, nu worden ze vijfde. Nou, dat is meteen al... Uh, uh, ...pak je dan miljoenen, zeg maar, hè, met die WK-punten. Dus dat is wel uh, geweldig hoor. Die Magnus heeft salaris al verdiend. Ja, dat denk ik wel, ja. Die hey, en, ja, en, hey, wat zou uh, ik... Uh, Hans, dat zou uh, die. Uh, ik ben al, overigens kreeg ik net een appje van uh, Hans Plok. Die zei van ja, ze hebben te weinig brandstof meegenomen. Dus het wordt ook linksrecht bevestigd nu. Oh ja? Ja. ja. Uh, ja, ja. En uh, wat. Um, Zo'n zo zo zo Hulkenberg, hè, die wordt dan ingevlogen omdat uh, ja. uh, Vettel ziek is. Ja, Vettel met uh, corona. Uh, ja. En uh, Makjes, dus dan kwam op de plek van, uh, mm -hmm. van Mazespin. Ja. Uh, wat zou zo'n Kevin, daar ben ik wel benieuwd wat zou zo'n Hulkenberg krijgen om even een rondje te... wat krijgt hij dan? Een tonnetje, een half tonnetje, ja, wat krijg je dan? Misschien dat hij daar uh, een paar honderdduizend euro voor krijgt, denk ik. Want, dat me echt af. Wat krijg je ja, als je een smule 1 kureur in Ja, je voor krijg, jij reed. krijgt zomaar 500 euro. 500 ja, euro, ja, maar Wat denk, de denk, denk jij, Frank? Ja, ja, er zou toch 3.08 Dat zou wel de leuk de zijn. Maar is dat een ton? Wat krijgt zo iemand, ja nou ja, goed uh, die jongens uh, die, die, die, die komen dan in die wagen en uh, die proberen natuurlijk ook te, te doen wat ze kunnen doen en uh, ja ik denk toch uh, dat ze daar wel harder wat geld voor krijgen hoor maar zeker als je op de vijfde plaats eindigt meteen punten ja één. maar die mag is een vaste coureur maar ik bedoel die hulpmijn wordt één keer gevraagd ja, om ja dat is waar ik, is. Een, ja, ik bedoel ze die ja, jou kunnen vragen Geer om achteraan te rijden ja, ja dat dat is ook kunnen ja. doen en dat had, uh, had goed heen? gelukt. Jij ja, hebt het ook voor de helft gedaan, voor twee ton of zo. Voor twee ton doe ik wel, al, jongen. Ja. Stap ik ook ik er in de instappen. in, Oké, okay, nou helemaal goed, jongen. Hey, uh, Hebben dus jullie dat grapje van de, de Leclerc nog meegekregen? Die uh, leidde dus de wedstrijd. En in de laatste ronde zei hij als grapje aan de technici van ik uh, ja ik voel een probleem met de motor. Uh, ik weet niet wat het is, maar uh, dus die gasten die, die hebben geweldig gezocht wat er allemaal aan de hand zou kunnen zijn. Maar dat was gewoon een grapje van Leclerc. Uh, oh echt? En, uh, ja, echt. Wat een en, sick uh, fuck ben je dan, zeg. Ik heb een motorprobleem. <laughs> motor nou, die technici die kregen al bijna allemaal een hartaanval. Dus, uh, nou ja, goed... Uh, nou ja, daar hebben we het al over gehad. hè? Uh, die tetterende commentatoren. Jij bent, jij bent enthousiast hoor ik. Ja, nee, helemaal niet over die commentatoren. <laughs> ik vond het over het algemeen best een aardige, aardige show. En uh, zeker die uh, nee. voorbeschouwing met Hakkine uh, met en Kooldard. Uh, ja, dat is het enige wat ik leuk vond. Ja, maar ik vind ja. die amber ik ook niet... Nee. Weet je wanneer die beter wordt? Past er helemaal niet tussen, joh. Nee, maar weet je, ja, weet je nee, wat nee, volgens nee. mij is, Hans? Als ze wat leuks aan doet. Eh, nou, nee, <laughs> maar, kijk, het is een beetje hetzelfde met Helene Hendricks. Die als voetbalcommentator begon... naast Gene van de Gijp. Ja. Eh, dan word je meteen serieus genomen. Zij zit nu naast twee pannenkoeken. En straalt ja. ook op haar af. Als zij naast... Coronel zit en Jan Lammers, dan heeft ze meteen status. Ja, ja het is een beetje statisch allemaal. En uh, ja, Ik denk dat ze dat decor ook anders moeten doen. Ze staan er een beetje bij. En, uh, uh, je kan beter gaan zitten, denk ik hoor. Dan heb je veel meer uh, ruimte om te bewegen. Ja, ik, ik weet het niet. Het was een beetje statisch allemaal. En het lijkt, lijkt erop of zij gewoon het journaal presenteert. Hè? Ja. Ja. Maar als ze gaat zitten, wordt het nog statischer. Hè? Ja, nou, dat weet ik niet of dat zo nou, dat is. dat weet ik wel. Ja, denk ja, ja. Nou, op het moment dat je een ja, presentator op een stoel gaat zetten... gaan ze leunen, gaan ze hangen. Ja. Dus als je, iemand, ja. als je iemand aan een tafel zet... worden ze actiever en, en wordt het minder statisch. Maar nou, uh, ze stonden nu in ieder geval niet te springen allemaal. Maar ik wel zijn. weet dat ze nu aan het vergaderen zijn. Ja, denk ik. Zullen we even bellen? Met tips? <laughs> ik denk het wel. Ik denk echt dat het nu gewoon uh, uh, gebeurd is. Ja, en die Dore, Robert Dorebos, die heeft gezegd... dat hij inderdaad wel een gesprek heeft gehad. Hè, met, uh... Ja, die heeft ook een gesprek gehad. Ja. Hij heeft nu hij, commentaar gegeven ook. Ik, ik kon het niet aan horen wat jij gezegd hebt erover, uh, Germ. maar had, had je, had je de, uh, hij heeft ook iets gezegd over vriendjespolitiek. Ja, ja hij heeft ook ja, iets gezegd vandaag. Over vriend, dat, dat het vriendjespolitiek is. Ja, nou, ik geloof dat hij daar enorm gelijk aan heb. Ja, en ik vind het erg jammer dat hij het het weg is, want ik vond wel een van de betenen, die Dorenbos. Maar, uh, ja, maar ja, is de, beste. Met de zulke... beste. Ja, maar ik vind Guido ook niet slecht. Nee, is ook niet slecht, dat klopt. En, uh, ja, ja. Maar hoe heet het? Uh, Christian Alberts is natuurlijk een beetje een, een arrogant ja, mannetje, hè? Ja, ja, Zeer entrepreneur. Ja, zo ja, ja inderdaad. Nou ja, we gaan ja. het meemagen. Misschien wordt het allemaal beter. En misschien wordt ook de, de Red Bull beter. Dat mogen we wel allemaal hopen. Misschien al in, uh, in uh, Saudi-Arabië, waar we nu heen gaan. Ja. Ja, nog, even terug, nog even terugkomen op Christian Alberts en, en Robert Doornbos. Dat, dat was water en vuur, hè? Ja, klopt, ja. En nog steeds. Ja. Ja, die ja. vinden elkaar vo voornamelijk niet leuk. Nee, nou misschien is dat het... Uh, en dat is de reden... waarom. We we we we we weet je welk woord het beste op Christian Albers to van toepassing? Het woord dédain. Dédain. Hij heeft een bepaald... Kijk, ja. ja. ja. die coronel weet het altijd beter. Ja. Maar, maar die Christian Albers is een soort dédain. En terwijl, terwijl Doornbos is gewoon oh, een beetje van ons, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, maar maar moet je, wel, je eens luisteren hij wel, naar... Hij weet, wel, hij weet wel over die praat, hè, die Doornbos. Zeker, zeker. Ja. Absoluut. En, je moet, en hij kent natuurlijk heel veel mensen. En hij is veel meer een, een, een mensenmens dan die Christian Albers is. Hij neemt je mee. Dus hij, hij, belt, hij belt ook met die monteurs. Hij doet echt zijn best om, uh, om, om, uh, om informatie te krijgen. En dat doet hij ja. naar mijn mening heel erg goed. En euh, nou ja, kijk maar wat er op Twitter gebeurt. Het is helemaal ontploft, jongen. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, ja, ja. Nou goed, in Saudi-Arabië, wil je nog geld zetten op Max Verstappen? Hè? Als je 10 euro inzet, kun je 25 euro terugkrijgen, 2,5 keer de inzet. Uh, Leclerc staat er iets onder, 2,37. Maar als je bijvoorbeeld uh, Pires, als je daarop inzet, 17 keer de inzet. Hè? Zo. Het zelfs 34 keer en helemaal 11 keer. Dus, uh, en wat doe ik dat? De foto wat we verdienen. Je nou goksites ja. aanbevelen? <laughs> heb je aandelen in een goksite? Waar doe ik dat? Bij die grote uh, Engelse bettingsites. Ik uh, moet maar even, uh, Formula One Betting, uh, googlen. En dan, dan kun je je zo vier keer doen of zo. De Nederlandse regering is er alles aan doen om met gokverslaving onder de Nederlandse volkiteer te gaan. En Hans die botman die geeft nog even tips waar je je geld kwijt kan. Hé, bedankt Hans. Wat ik ook wel leuk vind is dat de Nederlandse regering namelijk zelf alle goksites heeft. Ja, nou niet allemaal. Nou wel veel. We gaan natuurlijk al langer op die Engelse site Ja. Je kunt het hele leven lang, kun je bij de boekmakers gokken. Ja, daarom. En ik zit hier elke oerwedstrijd. Dan uh, gok ik op corners en uitballen. En, uh, oh echt? Maar, ze ja. ook, maar in Engels hebben ze ook. Dan kun je gokken op uh, welke speler het eerste zijn sok afzakt in de wedstrijd. Nee Maar echt niet normaal. Ja. Nee, maar goed. Ook uh, binnen welke <laughs> minuut, maar de eerste uh, corner komt of zo. Hè, daar kun je ja. gewoon 5 euro op inzetten. Aan welke kant de eerste vrije trap wordt genomen? Ja, maar dat is ja. alleen voetbal, hè? Dat, dat moet je niet met de Formule 1 doen. Doe zo. Eerste, eerste. Ja. Eerste bandenwissel. Ik moet wel zeggen, het maakt het voetbal een stuk leuker, hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, maar toch? Uh, ja, ja, ja toch uh, Ik zal het een keer proberen. Ja. Nou, we gaan nu naar Saudi-Arabië. Uh, de kwalificatie zaterdag is om 6 uur. En de race om 7 uur uh, s'avonds. Oh, ja, en uh, nou ja, we gaan zien wat uh, daar gebeurt. Daarna uh, ga, ga, gaan we eerst naar uh, Italië. Gaan we terug? En daarna gaan ze naar Australië. Op, uh, acht, nee, ze gaan eerst naar Australië op uh, 10 april. Dus geen Italië? Uh, ja, vierde race. Nee, daarna. daarna, eerst Vierde race. Nee, dan, geen Italië. Dan, geen Italië. Dan, ja, daarna ga je naar Australië. Maar, uh, Mijn tweede slechte nee, woordschap. Australië is, uh, is voor het eerst uh, helemaal uitgekocht. Uh, zaterdag, of zondag. Daar zitten gewoon uh, 120.000 mensen. Want er komt een alge park. Geweldige. Uh, uh, uh, races wat. ik ben er zelfs een keer op die geweest ja. het is echt geweldig om dat mee te maken daar. je gaat met een trimmetje vanuit je hotel uh, naar, naar de baan toe en dat is helemaal uh, top Nou voor het eerst uh, sinds 2019 even kijken 2018, want in 2019 toen zou die race beginnen hè, toen werd die afgewas. weet u dat nog? ja, hè? ja. Uh, nou, 2021 is niet gereden dus uh, eigenlijk voor het eerst sinds 2018 dat ze daar weer racen dus dat, uh, dat wordt wel weer leuk. Nah, daarna gaan, Inderdaad Italië, nou, dan gaan ze naar Amerika en dan komen ze terug in Europa naar Spanje. Dus het is een heel raar um, circus wat een beetje over de wereld overgaat. Uh. Maar goed, dat, dat is Formule 1, jongens. We hebben ook nog wel uh, een Nederlands succes gehad, hè? op... Um, um, Dorte? Richard uh, Ja. De하죠? Ja, die heeft een race gewonnen, hè, de Formule 2. Je hebt een race gewonnen, ja. De eerste, de eerste race, ja. Nou, de tweede ja. race nog minder, ja. toen werd hij van de baan getikt door Ron Nisseni. Ja. En, uh, nou, die heeft hij helemaal uh, op Twitter helemaal uh, uitgescholden dit en dat. over de limiet, dat wordt niet te accepteren. Kies alsjeblieft een andere sport. En, dus dat is, uh, de, de, de toon is ook gezet, zeg maar, in die Formule 2. Nou, we gaan het er meemaken, jongens, komend weekend. Uh, ik zou zeggen, gaan we weer kijken. Ja, gaan we wel het commentaar. Niet van het commentaar en. Uh, <laughs> We komen er volgende week op terug en meer benzine meenemen. Fijn man, heel goed jongens. Tot ziens op de Bye bye bye bye bye. bye. Ja, ja, ja, ja, dames en heren, het is bijna alweer 11 uur. Ja. Tijd vliegt als dus je lol hebt. Morgen bij ZFM. We ja, zegt, ja, wij hebben het over ZFM. Hè? Oh, ZFM, ja? Ja, ja, oké, ZFM. Hoe nee, okay, ja. ja. hey, slaap jij? Ja, uh, bent als snout. Jaap. Word je lekker rustig of word je wel zwakker van kabaal? Of... Uh? Nou, Wij wonen in buurt. Uh, ik, ik heb het hier al door laten schemeren. Ik uh, mijt het wereldnieuws op dit moment. Dus ik Dat slaap heeft niets een stuk te maken, beter. Maar, oh, ik, hij mijn, bedoelt maar van je. Nee, Dan slaap ik er lekker door. Zelfs Duitsers die hier altijd niet kunnen slapen van het geluid van de zee. Als ze hier het eerst zijn. Ja, kunnen maar, niet slapen van de zee. Ja, die de kunnen kennen... slapen, van het maakt je zeenherrie. Ja. Oh, dat kloren. hebben wij. Wij gingen altijd naar Spanje. En dan lagen we, of dan liggen we. We gaan weer. Ja, en dan liggen we gewoon tegen de zee aan bijna. Ja. En dan s'avonds gaan de deuren open. Zo heerlijk. Dus ja, is een ja, joh, dus het een, in leuk. een seconde lig je te knorren. Ja, denk ja. aan de tijd dat ik nog aan het Fafoosje uh, plein woonde, waar ook uh, s'nachts het raam op een keertje stond. Wat nu dichtgetimmerd dus, is. Wat heb je daar gedaan, man? Nee, de andere kant, okay. die nog bewoond. Maar het kan ook anders heel, want we kennen natuurlijk allemaal New York. Oftewel, de Big Apple, never the Big Apple. City that never sleeps. Oh, er zijn dus uh, 75.000 klachten ja, maandelijks over kabaal in New York. Nou, ik heb, en het lijkt wel hoe hoger je in, in je hotel zit. harder het gebouw, harder het kabaal is. Misee. Ja, dat is ik zo te vreemd. Omdat het maar goed, geluid omhoog gaat met het warmte. Ja, ik, ik weet niet hoe, de, hoe dat komt. Het, als je uh, op de 40 e verdieping dit, zit. je hoort? Ja. Echt het Heel apart, ja. Ik vond het echt, het viel me echt op. Okay. Maar goed, ik, ik heb daar geen verklaring voor. In elk geval. Uh, 277 klachten... van die 75.000 klachten... die zijn ingediend. Dat had te maken met uh, luidruchtige seks. Pardon? Oh? Ja, weet je. De, komt dat voor dat jaloezie dan? Dat ja, meneer denkt, Ruffen dan, kan. Dan, ja. Ja. Ja, hiernaast hebben ze wel Ja, mevrouw, die schiltje als als je klaarkomt. Ja, wat dat niet. Dus ja, wat ja, dat is ja. veel Maar ik word er steeds wat ja. van. <laughs> maar goed, een en ander is afgehaald... door de nieuwsite uh, patch... Bijvoorbeeld in Brooklyn was een gast die zei... Ja, ik heb door tal van rampen heen geslapen, natuurrampen... en nooit wat aan de hand. Maar nu heb ik nieuwe, nieuwe buren en die houden me uit de slaap. Dus uh, ja, en in Queens, de wijk Queens, 56 klachten over hippies... die continu seks hadden met hetzelfde muzie op hetzelfde muzieknummer. Dus uh, kortom, ja, een en ander is onderzocht. Uh, hoewel van die 277 klachten, 177, 187 klachten, klachten... onontvankelijk verklaard worden... Rechtbank, dus. ik heb het, het wel eens in een hotelkamer dat de buren nogal luidruchtig ja, waren. Was goed. Maar ga je dan met een glas aan de muur luisteren? Of gewoon proberen? Als dus ik ik ik nee, het, het hard de, genoeg is, hoeft dat niet. Nee, maar het was zo hard dat ik de televisie aan heb gezet. Oh. Maar nou heel hard. Ik, ik hoef niet, maar je toch niet naar te luisteren. Ik dacht dat iemand vermoord ja. werd, jongen, ja. niet normaal. Zes hard luisteren is. Ja, hij zo iemand trapt het voet eruit? Wanneer hebben wij dat voet laten gedaan? Ja, doei. Die vrouw die maakte zoveel herrie, dat was echt niet normaal. En dan ga je smoren buiten ontbijt, zit je nog niet ontbijtzaal... dan ga je toch om je heen zitten Kijk, kijken. Wie ja. was het? Ja. Want je denkt, oké, dan moet je de gaten houden. En maar echt, je denkt, oké, die was het uh, mevrouw, ja. prima. <laughs> nee, maar uh, in de, ook in de Fahrenheitstraat op wat uh, in het weekend... dan scooter maar kaken, uh, is het altijd heerlijk rustig uh, s'nachts... Ik bedoel, maar weet je, denk aan het verhaal van Toema natuurlijk. Die, die nog steeds Toema oh, ja, ja, ja. dat Het klassieke verhaal dat iemand met een raam open een kleine punt heeft gemaakt de hele buurt worden. En Dat je de rest van je leven Toe maar Teuntje wordt. Ja. Dit is toch een beetje... Nog een nou, beetje van, op die fiets dus, ja. Dan ga je toch over straat met, met een, een lichte rode konen. Ja, kijk, kijk gaat ie. Ken je ja. niet dan, Toe Waar Maar Teuntje. Wat? Ja. ja, die hebben bij ons aan de overkant gewoond. Toe Maar Teuntje. Kijk je, kijk wel. Die kijk, hij woont tegenover Gerrit, die achter het schuithuis werkt. <laughs> Ik ben blij dat het gewoon uh, serieuze, kijk serieuze radio is. Jongens, dit zijn echt wel echt belangrijke uh, nieuwsberichten. Zeker, zeker. Laten we ja. eerlijk zijn, ik bedoel, uh, er zijn ook wel andere dingen aan de hand, maar dit vind ik toch belangrijker. Ja, Even. Het is zo, ja, het is weten. Zeker belangrijk, ja. En ik vind ja. ook wel, kijk, ik vind uiteindelijk. Als er van 65.000 klachten er maar 277 Tot? zijn geweest... vanwege het feit dat mensen te veel herrie maken als de liefde bedrijven... Ja. dan denk ik dat het nog wel meevalt in de wereld. Volgens mij ook, ja. New York is toch een vierse, forse stad. Ja, Ja, nou ja dat dus. Ja. Ach, jongens. Het, het valt allemaal reuze mee. Had je uh, uh, wat de verkiezingen zijn geweest de ja. afgelopen week? Yeah. Uh, ja! Ja? Yeah. Ik, ik heb daar ook nog iets over te melden zo... Uh, maar er was, was een heel grappig verhaal. In Utrecht, uh, de zekere jongeman David Leefsma... Uh, die had zichzelf op de kieslijst laten zetten als nummer 26... van de socialisten van Utrecht. Hij studeert er al vier jaar, dus hij wilde een nou, uh, bijdrage leveren. Maar hij kreeg s morgen naar de uitslag en er zegt verder helemaal niemand... volgens mij in Nederland... Er heeft helemaal niemand op deze man gestemd. Maar ook, ook zijn moeder niet? Nee. nee. nee. Ja. Nou, dat vraag je toch ja. aan je buren en je neef en je moeder en je ja. familie. Ja. Kun je even op me stemmen, toch? Ja. Ja. Wat bleek nou deze jongen? Het is, het is te verklaren. Maar hij woont officieel in Gouda. Dus dat betekent dat hij op de lijst in Utrecht, maar woon in ja. Gouda. Dus als zijn moeder of zijn neef of zijn broer had gestemd, ja. die kon dat niet. Want die nee. woont in een andere gemeente. Dus dat is de reden waarom die man... Dus één man in Nederland heeft niemand op gestemd. Dat is David Leesma. Lekker Verstelis. handig. Ja. ja, dus dat. Maar hij heeft wel, volgend jaar, hij heeft wel besloten dat hij nog een keer mee gaat nog doen. Mee gaan. Ja, maar, maar dan in Gouda waarschijnlijk. Ja, ja misschien was hij toch blij. Ja, ja. Ik was zijn moeder ook bestemmen. Ja. Ja. Nou, ben je, je toch Als je ziet wat hier allemaal met het jong-zandvorm. Jong ja, zo, dat niet we, normaal. Heb ik, wel, heb ik wel wat over te melden ook nog. Ja, ja ik oh. vind het echt briljant. Nou ja, ik vind het briljant dat er 17% van de stemmen. Ja. Dat, zoals ik zo ja. beschrijf, we hebben genoeg van onderkinnen en bijzinnen. Laten we ja. gewoon eens even lekker de jeugdtoekomst... Maar maken. ja, je moet wel uitkijken dat straks het Badhuisplein niet één groot sociale woningenproject wordt. Ja, dat is een aanname die ik niet zomaar kan doen. Want We gaan ook schoolzwemmen terugkrijgen, daar kunnen we ook over hebben. Denk ik. Daar kunnen we het ook over hebben. Ja. ja, dus dat... Ja, hebben jullie dat wel uitgezocht al? Nee. Oh, dan ben je gewoon een mongool. Ja. Heb je niet uitgezocht? Ja, dat is een aanname. Je, je Ik aan? kan er wel wat aannemen. Je neemt die staan? Ik kan er wel wat aannemen. Die ben ik ook. Op, op aannemers ja, gesproken. Ik. Onze vriend is aannemer. Ja, paard. Ja, ja, kan we wel werkt. voor, ja. maar, uh, Als, die jong, als uh, jong Zandvoort uh, aan ja. de macht komt, zullen we overal scooterplekken moeten komen. In de ja, de dus aannemers. Ja. <laughs> dus aannemers. Nee, nee, nee. nee ja, die nee, komen we waarschijnlijk Hallo, hier is over gesproken. Ja. Oh ja? Ja. Houd kort, hè? want we hebben nog 15 seconden. Dat zeg ik. Hier is over gesproken. Oh, en er ja? komt ook een hangplek voor ouderen ja. dan. Ja, die, die is er al, al hè? Ja. Ja. Tegenover de haren. Ja, en de lip levert, ja. Ja. De, lip levert de touw. Ja. Tegenover de haren? Ah, dat, dat is wel een de hangplek haaring. voor ouderen. Uh, Heren, we gaan uh, even kappen, want we hebben het uh, nieuws. Ja. Dat kan niet wachten? Tijds zover. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.